Jalalalala, hallo, hallo. Hallo Jacco. Hallo. O, hallo, hoe gaat het ermee? Um, ja, tussen hangen en burgen. Tussen hangen en burgen. Ja, tuk, uh, het gaat. We zitten hier in een prachtige natuuromgeving. Voor de vogeltjes fluiten, ja. het is lente, het is lente. En het is vandaag zondag 9 juni 2019. Het is Vaderdag. En uh, het vrouwelijke elftal uh, die is bezig met de WK. Die gaan pas dinsdag spelen trouwens. We hebben uh, vorige week was het Pasen. Nee, de week daarvoor was het Pasen, toch? Ja. We hebben een weekje niks gehad. Dus twee weken geleden was het Pasen. Het is nu Pinkster? Of uh, uh, was het nou. Uh, nee, wacht even. Ik ben in de war. Was het uh, goede, geen goede vrijdag? Het was. Um, vorige, dus niet donderdag, maar afgelopen donderdag was het hemelvaart. Hemelvaart. Uh, uh, eh daar ben ik pinten. uit. En het is vandaag tweede Pinksterdag. En het is ook nog een keer zijn vaderdag. Zo was het. Hè? Ja, hij hey, daar kraapt iets in mijn broek, wacht even. hoor. Ah, gaat voor met de rotspinnetjes ook. Ja, oké. Ken Ik krijg dat is een vibrator. Vibrator. Ja, ja, ja. Het was misschien een vibrator toren. Die heb je ook, hè? Vibrator toren. Ken je die? Vibrator toren? Ja. He? Trillen. Uh. Ja, die vibrator toren. Ja. Vibrator toren. Ja. Vibrator toren. Dat is gevaarlijk. Dus Leven is gevaarlijk, want die kraap je hol in en dan verreten ze je hele binnenwerk weg. Ze zijn helemaal hol van binnen. Dus dames, heren, pas op voor de Vibratortor in het bos. Want niet alleen zijn uh, die beesten die uh, dan het lijmziekte veroorzaken, hoe heet die ook weer die beesten? Teken. Teken, maar ook de vibratortor uh, ...heeft zich uh, ontwikkeld in alle bossen van Nederland en België. Dus pas op voor de vibrator ja. tor. En, en, en pas ook op voor uh, de... Uh, na, na, na, ...naast natuurlijk tegenwoordig de wolf... ...pas ook op voor de mastrubeer. De mastrubeer, oh jezus. Ja, ja, ja, heb ik ook voor gehoord. Die schijnt vanuit uh, België... Ja, via Frankrijk, die komen uit Italië geloof ik. En die zijn via uh, Italië, Frankrijk, uh, België en Nederland uh, binnengeslopen. Ze hebben al in Limburg al iemand uh, die lag aan het slapen op een bankje, ergens een picknickbankje, ergens op de hei. Uh, en die werd wakker en is op die uh, ma ma masturberend te masturberen. Ja, dat is natuurlijk niet goed, hè? Dat, is, uh, dat moeten we niet hebben hier. Uh. Nee. En kan je maar zo overkomen. Het zal je maar zo overkomen. Maar, uh, ja. Blijf... Ik, uh, ik, sprak, ik sprak laatst sprak een konijntje. En die was ook Dat konijntje zat helemaal onder de stront. Dus ik zeg, wat is er gebeurd? Ja, zegt een konijntje. Ik loop in het bos en er komt zo'n beer op me af. En die beer die zegt tegen mij van. Heb jij ook altijd zo last van dat als je schijten moet. Dat de poep aan je vachtje blijft steken. Waarop dat konijntje uitgezegd had: gezegd, van, Nee, nooit. Mooi, zegt die beer in die venster, hè? Dat met een <laughs> Nou Is dat niet het bruine konijn, toevallig? Toen was die wel bruin, ja. Ja, het is een beetje een wit konijn met een bruine veeg op zijn rug of zo. Ik, ja. dat ik, ja, ik vond het wel stink hoor. Ik kwam er een keer een tegen en die zat te huilen. En uh, Ik weet niet waarom, maar nu weet ik dus wel waarom. En die stonk, jongen. Ja. Ik denk, wat is uh, met jou gebeurd? Ben je in de beerput gevallen? Maar nou, toen rende hij weg, hadden we aan en, en, Dus nou weet ik het dus. Oké. Okay. weten we dat ook weer. Heb je toevallig, toevallig ook nog dat verhaal van Driekes gehoord met die koe? Vertel. Wacht even, ik, ik haal driekens even erbij, dan kan hij het zelf vertellen. Ja, hier met, uh, met Driekes. Ja, ik, uh, ik, ik, ik weet niet meer ik vertel maar ik had... Uh, ik had, ik had een nieuwe koe kocht. Ik had een nieuwe koe kocht. En daar uh, had ik een hoop problemen mee. Want uh, ja, van die koe wil ik graag kalfjes hebben. En ja, dan moet de stier erover. Hè? Zo werkt dat nu eenmaal. Dus uh, ik, uh, ik, had, uh, ik had ook uh, had ik een, uh, had ik een nieuwe stieren kocht. Dus uh, die koe die steen buten En uh, ik haalde de, de stier, haal ik de b en dan gaat die koek steeds op de reden zitten, zodat die stier niet kan denken. En uh, ik denk oh, wat moet ik nu dan doen, hè? En ik heb van alles geprobeerd, maar wou me niet, hè? Ja, dat kost wel een beetje geld, maar moet een maar bie Dus we hebben dierhaads hebben we lopen en die zegt van, ja, kom wel even kijken. Dus de ik die kom kijken en ik zeg, nou, kijk, ik ga laten zien wat er gebeurt. Ik haal de stier op. Hé ja hoor, die stier die komt nog niet uh, naar Wutten toe of die koe die gaat er plat op de reet zetten, zodat de stier er niet bij kan. Zegt die dierenarts, die zegt in één keer tegen mij van, goh, heb je die stier soms in, uh, heb je die koe, die koe, van nou, die is op de kont gaat zitten, dat die niet gedekt wil worden. Heb je die toevallig, uh, heb je die een aan de kocht? Ik zeg, ja, zo, hoe weet hij dat dan? Oh, nou, zeg, dan weet ik alles van. de die vrouw ook vandaan. <laughs> ja, man, moet lachen, jongen. Ja, joh. Ja. De wereld zit raar in mijn wereld, hoor, He? Er is een tiet van kom en een tiet van gaan. Deur aan alle vrouwen de twee. Jezus, Ja. Het is me wat, hè. 8-3 oh. Ah, die 3 Ah, <tie> nou, dat was 3 keer. Kijk, ja, drie, drie keer is hartstikke druk. Niemand dus. de varkens voeren, zo hè? De varkens, de varkens, de geiten, de scherpen en de kitten. Die moeten allemaal voeren, als en gewoon ze doet, hè? Ja, dus ze moeten allemaal ja. vrijd mee. Oh. Die vieze klotengeiten. geiten, dat zijn echt als die niet vrijd krijgen. Ja. Ja. Geiten, geiten zijn echt gevaarlijk. Hoeveel duidelijk? Dan worden ze agressief en zo. Ik zag, ik zag vanmiddag nog, ik heb er echt wat filmpjes van gemaakt. Gewoon vier van die geiten, die klimmen boven op de ezel. Zo van, uh, wij zijn hier de baas in de buurt. Zo zijn ze. Hm. Altijd in groepjes, hè? Nooit alleen. Oh, dat lijken wel mensen af en toe. Altijd in groepjes en dan tegen eentje. Met z'n allen tegen één. Wat een laf. Wat een laf Ja Lijken wel mensen. Ja, bijna. Dus, ehm. Um, nee, ik, uh, ik uh, zit zo eventjes uh, vandaag, dat ik een beetje op internet te kieken. Uh, ja, nou ja, dus uh, nou, het is toch nog voetbal op, de heren. hè? Nou, voetballen de heren. Tegen Portugal, geloof ja, ik, ik, nee. Ik was gisteren bij Blokker, en ook nog geen reclame maken, sorry. Ik was bij uh, zijn huishoudelijke artikelenzaak, bekend. Ja, heb ik bij Zaak, En ik had zo'n neustrimmer gekocht om mijn neusharen weg te scheren. Zegt Griet, ja, als je wel mag zo'n vlaggetjes meenemen om op te hangen van de damesvoetbal. Dus ik kijk zo ik denk, ja oké, okay, ik ben er niet op tegel, maar ik denk, ik ben niet zo'n sportliefhebber. hoor. <laughs> dus uh, ik denk, nee hoor, ik ga niet met zo'n slinger in de Dat doe ik voor het Nederlands elftal niet. Voor de heren elftal, dus ook niet voor de dames. Maar ik ga wel kijken, hoor. En ik hoop wel dat ze winnen. <laughs> ja ja. Ah, ze zijn wel erg goed. En ik vind het ik vind het wel uh, terecht dat de KNVB dus de financiële beloning gelijk gesteld heeft aan de dieren. I mean, ik niet meer dan normaal. Dat vind ik terecht, zo. Ja. Nou, ja, ik vind het wel leuk als een keer damesvoetbal. Dat is een lange neus naar bepaalde regimes in de wereld die vrouwen onderdrukken. Dat is een lange neus naar ze toe. Dus. Of die zich daar wat van aantrekken, weet ik niet. Maar... Nou ja, ze staan wel voor lul natuurlijk. Hè? Ja. <laughs> ja, ja. Raar genoeg zijn de feministen in de wereld hartstikke gek met die regimes. Nou, ik zou je vertellen, het oude. Ik heb een keer een artikel gelezen. De oude feministen. die zijn helemaal niet blij met die nieuwe feministen. Want die zijn, dat uh, was zo, vroeger kwamen ze op voor de rechten van de vrouw. die wilden rechten gelijk. mannen en vrouwen gelijk. En daar hebben ze ook gelijk in. Maar wat zeggen die oude ja. feministen? Wat ze nu willen, ze willen gewoon de mannen overheersen. Ja, maar dat gaan we niet doen, hè. Dat gaan we niet doen. En daar waren ze ook niet blij mee hoor. Dus uh, daar is ook weer echt verschil met vroeger hè? Kijk nou bijvoorbeeld, ik zag toevallig, uh, gisteren was dan de 50e editie van uh, Pinkpop. Dat duurde dan tot en met morgen, tot en met maandag. En uh, toen zei die uh, Smeets, of die man, hoe die man ook mag eten, de oprichter daarvan. Die vertelde dat, uh, ja zeg, vroeger leefden in een vrije tijd. En uh, ja, toen zag je blote borsten en zo op zijn festival. Er waren geen regeltjes en nu zijn wel regels verbonden. Hij zei, ja, we leven voorlopig nog in een Pruitse tijd. Ik denk, ja man, je hebt hartstikke gelijk. Want het is ook zo, al die stomme regels. recht daarmee. joh. Je mag niks meer, je mag niet roken, je mag dit niet, je mag dat niet. Je hebt geen grote tieten, wat maakt dat uit, joh. Maar ja, weet je wat het is, als ze dat op zo'n festival doen. Dan heb je weer van die billenknijpers, die verpesten het in feite, hè. Want dat gebeurt ook vaker en dat is niks nieuws, want dat gebeurde vroeger ook. Als je nog zo'n popconcert had en dan staat er dan zo'n vent achter een giet. En dan heeft je even in die billen knijpen, stiekem, weet je. En dan zien ze niet wie het gedaan heeft, want dan staan er wel een tientallen om je heen. En de meisjes die zullen dat dan niet doen, maar er zijn er altijd wel een paar van die ettelaars tussen die het wel doen. En die vergallen het voor de rest. Helaas, Pindacar. Ik, ik snap niet wat die mensen bezield die dat zomaar doen. Nee, ik snap het ook niet hoor. Kijk, kijk als ze met die komt tegen je aanlopen te schuren, ja, dan vraag je erom. Maar zelfs eh, dan doen ze het, al doen ze het niet, weet je. Ja, dan heb ik ook gezegd, nee. joh, doe normaal, joh, blijf met je takken van ons lichaam af gaan, weet je. Ik, ik, ik wil ik kan wel niet zien dat die dames bij de mannen in de broek gaan graaien. Ja, joh, eh. ja, als ze dat ja. leuk vinden. Ik denk het niet. Maar dan wordt ah, uh, het handig dat je goed even die zak omdraaien, zo. <laughs> dat ze <is> het uitschrijven. <laughs> ja, dat vinden ze dan toch ook niet leuk. Ja, simpel zo. Nee. Maar goed. <laughs> ja, ik ben er net nog eventjes in mijn tuintje bezig geweest. Nog eventjes. Ja, wat nodig? Uh, nou, nou uh, ik moet zeggen, ik had, uh, ja, er lagen wel wat takjes en blaadjes, maar. Uh, geen schade, want ik zag gisteren met die wind, het waaide heel hard, het was wel droog, maar het waaide heel hard. En ik had een um, vlinderstruikje geplant, en die is nogal klein, maar ja, groeit wel hard hoor, moet ik zeggen. Maar die zag ook heel wild heen en weer zwaaien af en toe. En ik denk, oh jee, als die takjes maar niet afbreken, maar hij staat nog steeds rechtop. Maar je moet maar eens even kijken of je dat film, ik weet niet of je het gezien hebt op Instagram, heb ik dat filmpje geplaatst. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Zou ik even moeten kijken. Dus ik uh, ben benieuwd of dat gelukt is. <laughs> ja. Denk het wel. Zullen we een muziekje draaien? Een leuk, ja, toellig. gezellig muziekje. Ze dus gaan we zeggen wat opzoeken. Moet ik even het scherm naar achteren drukken. Anders zie ik uh, niet genoeg. Weet je wat ik apart vind, ik zit, ik, zit, ik zit vaak filmpjes te kijken van.. Uh... Van, zeg maar nieuwe mobiele telefoons en, en dingetjes die uitkomen ja. en zo hè. Ja. En wat, wat ik apart wat ik wel leuk vind om te zien is dat bij die nieuwe mobiele telefoons van allerlei uh, merken zeg maar voornamelijk waar Android uh, toestellen, omdat die ja daar is gewoon meer keuze. Mm. Uh, zeg maar, dat er steeds meer merken komen die echt voor voor een fractie van de prijs uh, zeg maar ...gewoon echt hele goede toestellen maken met, met mogelijkheden, zeg maar, en, en, en bijvoorbeeld camera kwaliteit, die je alleen in... Ja... Maar nou, ik was bij de, van de week bij de grootste, bij MM, zeg maar... ...de grootste um, elektronica-winkel van Nederland, MM, zullen we maar zeggen. En dan zag ik een kv-scherm. Met 4K kwaliteit, man, man. Nou vind ik wat we nu al hebben al mooi, dat HD, vind ik al hartstikke mooi. Maar dit slaat echt alles man. Wat een helder beeld is dat. 2200 euro heb je er al in. een. Heel groot scherm, een beetje te groot. Maar ja, ik denk ja, ik heb een mooie, een mooie Samsung. Ik denk nou, eh, gaan we houden het lekker bij die Samsung. Maar ja, ik vind het beeld wel heel erg groot hoor. Van die Sony. Nagaan dat je zelfs al een aantal 8K tv's kunt kopen. 8K? Is dat er Ja, dat nou, is ook al. al. Die zijn er heel, heel beperkt nog en, heel, en extreem duur. Je kan, je kan ook, uh, er is ook een, een uh, dat, is, dat is maar een klein bedrijfje, dat is helemaal niet zo'n bekend bedrijfje, en uh, ja, ik had merk even niet noemen natuurlijk, maar mm. die maken, uh, die zijn gespecialiseerd in het maken van 4, 6 en 8K kamer. Videocamera's. Nou, zo'n zo videocamera zo, zo video, uh, die ook in 8K kan opnemen, die kost nu nog ongeveer 50.000 euro. Zo dom. Maar. maar over tien jaar kost zo'n camera nu 1.000 euro. Ja, nou, dat is toch met die, uh, met die dingen ook, hè? die. Uh... Ja. Uh, dan betaal je zeg maar 5000 euro voor zo'n 4K en nou zoveel jaar later uh, betaal je, nou ja, 2200, hè. zag ik staan, best een aardig scherm hoor, zo. maar uh, goed, we gaan de liedje draaien, hè? oh ja, de Engelse koning was gisteren ook jarig, Hij was 92 geworden, 92. Nou, ze was niet echt jarig, ze was, in april. ze was in april al jarig, maar ze vierden het gisteren. Want dat doen ze altijd, omdat dan natuurlijk de kans op mooi weer dan veel groter is. Maar goed, we gaan een liedje draaien. Dat is de Little Glass Man met de Renaissance Man. Of is het nou andersom? Oh jee. ...uit hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame. Onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, yeah, vrije muziek voor jou. Jou, jou, jou. Juist, Jacco. <laughs> ja. Zijn de geur er nog? Natuurorganisaties in Nederland... ...die willen een... Uh... Een hoge waterpullen hebben om uh, weer complete droogte te voorkomen. Organisaties denken dat een hogere grondwaterstand kansen biedt in tijden van droogte. Bij wateroverlast zou je overtollig water de natuurgebieden en natte gebieden dan in kunnen laten stromen. En als er dan een watertekort is, kun je dat weer geleidelijk uit die opslaggebieden weer terug naar de rest van de natuur. En ze dus pleiten dan ook in diverse provincies voor bufferzones rondom natuurgebieden. En zo'n buffer moet dan voldoende omvang hebben om uh, de rest van de natuur minder kwetsbaar te maken voor periodes van lange droogte zoals we vorig jaar al een beetje gehad hebben. Okay. En Natuurmonumenten ziet dat de droge zomer van 2018 de natuur zulke flinke klappen heeft toegebracht dat de, dat de natuur praktisch niet terugveert. Uh, en uh, er zijn situaties van gebieden die echt bijna van on onkeerbare schade zouden hebben als dat nog dit jaar weer eens een keer zou gebeuren. Dus ze willen een, um, buffers met watervoorraad aanleggen. Waterschap Limburg heeft donderdag al besloten te peilen van de stuwen. En uh, het grondwaterstand dus omhoog moet. En daar gaan ze dus mee aan de slag. Om de, op die manier zoveel mogelijk water vast te houden voor de aankomende zomer, mocht het heel erg droog worden. En ja, je zit nu een beetje met de boeren, zeg uh, maar. De regenbuien van de laatste week zijn uh, lang niet genoeg geweest om de gewassen van de boeren uh, te laten groeien. De temperatuur is ook behoorlijk gestegen. We hebben af en toe warme dagen gehad. Dus de vraag uh, naar water voor boeren die hun in land willen besproeien is vrij groot. Uh, dus moeten we uh, eens kijken hoe we anders met water omgaan in de natuur en voor de landbouw. En kijken hoe we dat op kunnen lossen door een middel van uh, ja, het water beter opvangen, opslag en voorraad hebben. En je merkt het ook wel, want uh, bijvoorbeeld boven de Veluwe, daar uh, doet de brandweer al regelmatig controleritjes door het bos. En ze hebben nu ook helikopters en vliegtuigjes ingezet. Om gewoon uh, grote branden te voorkomen. Om eerder iets te zien. En uh, ja, je hebt soms wekenlang helemaal geen neerslag. En dan, Veluwe heeft heel veel zandgrond. En heel veel, uh, ja, is, al heel, is, gewoon, is gewoon heel erg droog op het moment. Dus dat is best wel, uh, is best wel gevaarlijk. Dus uh, ze, ze blijven af en toe uh, extra alert. In deze tijd om... Uh, ja, om te zorgen dat het niet de boel in de fik vliegt. Want als het gaat, dan gaat het hard. Dan duurt het heel lang voordat het ook weer uh, beter wordt. Ja, het ja, is lang geleden dat ik zo'n uh, zo lange droogte heb meegemaakt. Ik geloof in de jaren zeventig of zo was het ook eens een keer een hele lange droge zomer. Dat kan ik mijn herinnering. En zelfs in 1975 en 76 waren twee hele warme zomers. Ik kan me nog heel goed herinneren. En uh, ik weet ook nog in 1989 tot en met 1992, vier mooie zomers op rij. En ja, toen dacht ik, jongens, we hebben voortaan elk jaar een mooie zomer. Ja. Dacht ik toen, Nou, alleen 1993 was verschrikkelijk veel regen. Dat was trouwens ook in 1985, weet ik me te herinneren. Het was ook een vreselijke natte zomer. <laughs> maar ik was niet amused hoor toen. Zo, so kunnen Ja. Ja. Ja, het was heel droog. De, de, de ijssel stond echt heel erg uh, stond heel erg laag. Zo laag dat op een gegeven moment geen boten meer erin komt. Ja, dat is. Uh, dat is niet goed. <laughs> ja, weet je wat het is? We lopen wel te mopperen over dat milieugedoe en zo. Kijk, er is sowieso wat aan de hand. Weet je, dat, uh, dat zal ik ook nooit onderkennen. Maar het wordt ineens gedaan alsof het uh, de wereld vergaat. Want het is al jarenlang aan de gang, hè? Het is al jarenlang aan de gang. Hè? En natuurlijk hebben de mensen er ook wel invloed ah, op. Dat geloof ik best wel. Maar uh, ik vind. Ik vind dat ze het uitbuiten, weet je wel. Om geld uit je zak te kloppen. Want die kunnen betalen, de belgaan uh. weer. Nou, zo gaat het altijd, terwijl de industrie het en de overheid het veroorzaakt. Nee, maar hoe moeten wij ervoor opdraaien? Laat die multinationals met elkaar betalen. Want die veroorzaken het uiteindelijk. Dus. Ja, ze ja. Ja, vertellen nooit het, het, het probleem is. Kijk, als je nou gewoon eerlijk zou zijn, het hele verhaal zou vertellen... ...dan, dan, dan hè... We zijn, we, ...afgelopen jaar zijn er uh, meer uh, ijsbeertjes geboren dan ooit tevoren. Oké, okay, ja. En het ja. ijs op de, op de polis is toegenomen. Ja, dat heb ik ook gelezen, joh. Ja. Maar ja, dan wordt het weer als nepnieuws weggezet, weet je wel? Kijk, weet je wat ik denk, hè? Ik denk, tuurlijk is er wat aan de hand... Dat weet ik wel, maar volgens mij verplaatst het zich. Want in Rusland bijvoorbeeld, vorig jaar was dat geloof ik, was ergens in Midden-Rusland was het nog nooit zo koud geweest sinds Mensenheugen is. 60 graden onder nul. Dat hebben de mensen die daar woonden nog nooit meegemaakt. Ik denk dat het zich verschuift. Het verschuift zich van uh, zeg maar naar de Noordpool naar ergens uh, Midden-Rusland of zo. En dat uh, de Zuidpool die komt dan ergens op de Middellandse, of is dat niet de Middellandse Zee, maar uh, op de, in de Oceaan uit of zo, of weet ik veel. Want ja, toevallig uh, is daar wel land op Antarctica. Nou ja, als dat gaat zich verplaatsen meer naar de andere kant toe, dan heb je dan midden op zee uh, uh, dat je dan ijsvorming gaat krijgen. Maar tegen die tijd dat zover is, dan leven wij niet meer. En. Ja, dan hebben ze ons allemaal belazerd. Weet je, want ik denk dat het zich verschuift, het de, de klimaat. Het verschuift, het verplaatst zich. Volgens mijn idee hoor. Ik kan er misschien ook naast zitten, maar dat is mijn visie erop. Maar dat wat aan de hand is, dat, dat neem ik 100% aan. Alleen, uh, en natuurlijk hebben de mensen ook wel enig invloed erop. Maar de natuur laat nooit met zich zollen. die weet altijd te overleven. Uh, de dinosaurus hebben het niet gered. Maar het leven ging daarna wel door. Weet je, een mens. bestaat de mens ook niet meer op aarde. Maar de, het leven gaat toch door, alleen in een andere vorm. Andere soort planten, andere soort dieren, dat hebben we al eens eerder meegemaakt. Dat was alleen, waren dan toen nog geen mensen, dus dat kan niemand vertellen. Maar het gaat ja, alsmaar door ik, ik, gewoon. Zei, toevallig gisteren. Toevallig gisteren. zag uh, uh, ik uh, in de. Uh, in een nieuw, nieuwsfeed van, van Twitter. Wat over natuurnieuws ging ook. Zag ik dat een beetje lang in, in, in wit Rusland is zo'n uh, vulkaan waarvan ze dachten dat hij inactief was. Dus dood was, zeg maar. Mm -hmm. uh, die is weer uh, actief geworden. Die had in één keer in een maand tijd 500 uh, lichte schokjes, zeg maar. En waar was dat ook weer in? In wit Rusland. wit Rusland, eh, oké. Okay. Ja, dat was, uh, Toch. dat was een, uh, dat was een uh, hele grote, echt een hele grote vulkaan En, uh, uh, nou ja, wetenschappers zeggen dat uh, de kans is niet echt groot dat hij uit elkaar knalt. Maar als hij uit elkaar knalt, dan hebben we allemaal een heel groot probleem. Oké, okay. ja. Want dan wordt er zo uh, zoveel, uh, zeg, kom bij de, die lava komt ook heel veel roet vrij. Dan wordt er zoveel as en roet de lucht in gespaard. dat uh, hele delen van, van dat deel van de wereld helemaal verduisterd worden. en dagenlang geen zon meer zullen zien. En dat is zou een... zelfs wel eens. Klopt, want dat is er ooit eerder gebeurd. Je had uh, donkere middeleeuwen. Oh. Weet je waar dat vandaan komt? Donkere middeleeuwen. Er uh, was ook een vulkaanuitbarsting ergens. Uh, in ja, rond Alaska of zo heb je ook allemaal van die uh, vulkanen en die hebben uh, duizenden jaren geleden al ook allerlei roet uh, uitgespuugd en alles. En toen uh, ja, werd ook alles wat donker, weet je? niet helemaal donker maar toen was in Europa ook last van, dus vandaar de naam donkere middeleeuwen was uh, behoorlijk bewolkt in die tijd. Dus dan komt de naam Donkere Middeleeuwen vandaan. En ik zou je nog wel vertellen over de ijstijd. Je had een kleine ijstijd. En die duurde tot aan de helft van de 19e eeuw. Hè? Die kleine ijstijd. Dan had je ook van die extreem strenge winters. Kijk maar naar die oude schilderijen, die Hollandse landschappen. Dat had allemaal met die ijstijd. De kleine ijstijd hebben we weliswaar. Dus uh, ja, en nu wordt het natuurlijk wel warmer. Ja, en uh, ja. Dat was net dat de industriële revolutie uitbrak, zo langzaam begon het heel langzaam op te bouwen. Toen was net die, die, eistijd, die kleine ijstijd voorbij. Dus, en ze zeggen Ja, dat komt door de mens en dat komt door de industrie, dit en dat. Zal voor een deel wel kloppen. Misschien zal wel zoveel procent uh, de oorzaak ervan zijn. Maar vergeet niet dat de natuur ook aan verandering onderhevig is. En dat. Uh, ja, dat willen ze niet snappen. Of ze snappen het wel. Maar ze proberen het uh, in de doofpot te stoppen of zo. Op de een of andere manier. Nou ja. <laughs> ze willen liedje draaien? Ja, ik zit het even op te zoeken van die vulkaan. Uh, Oké, okay, dan kan jij er daartussen zoeken. Dan ga ik uh, een liedje draaien. Het is een instrumentaal nummer van Jamie Guard Met Nightlife. Hier komt het... ja dat was uh, nightlife van uh, Jamie Asgard Aha, nieuw talent hè Jamie Asgard dus uh, goed uh, Jacco, uh, je hebt het al opgevonden opge over de vulkaan ik heb, ik, ik, in Witte ik Rusland ah nee. oh, mooi vertel ja, Russische vulkaan lijkt ontwaakt te zijn en kan op ieder moment tot een wereldwijde catastrofale uitbarsting leiden. Oh jee. De Bolsaya Udina, een vulkaan in het oosten van Rusland... die als niet actief ooit werd beschouwd, is weer wakker geworden. Volgens wetenschappers zou dat catastrofale gevolgen met zich mee kunnen nemen. De Bolsaya Udina maakt deel uit van een complex van vulkanen. De vulkaan is ongeveer 2920 meter hoog... En werd tot aan 2017 als dood en inactief beschouwd. Maar uh, sinds korte tijd zijn er weer 559 seismische activiteiten gemeten. En, uh... oh, het is niet in Wit-Rusland, het is in Oost-Rusland. Het is ergens in Siberië. Ja, Oost-Rusland. Ja, Sybilie, zoiets, ja. ja Wel, en, en, uh... en er zijn oh. wetenschappers heen gegaan. En, uh, die praten over de aanwezigheid van magma-interrupties. Dat, dat betekent als dat vloeiend magma zich bezig is aan weg te banen in het gesteente van de vulkaan. En dus uiteindelijk een, een zwakke plek zal vinden en naar buiten komt. Waarop de, ja, de vulkaan zal ont, uh, ontploffen. En een hoge gehalte aan gesmolten massa vloeistoffen naar buiten zal stromen. Dat, dat is nog niet eens het ergste. Ehm... Uh, de uitbarsting van een vulkaan die lange tijd stil ligt, kan rampzalig zijn. Vulkanen die langere tijd stil liggen, dan in één keer uitbarsten, uh, die brengen meer schade aan de wereld toe uh, dan vulkanen die altijd al actief zijn geweest. Okay. En, uh, voornamelijk doordat de, de grote hoeveelheid as die eruit zal komen, veel meer zal zijn en zich veel verder zal verspreiden dan uh, nabijgelegen gebieden. Gebieden over de hele wereld kunnen in een deken van as komen te liggen. Denk daar bijvoorbeeld aan Pompei. Het ontwaken van de Vesuvius toen werd voorafgegaan... Uh, door een 10.000 jaar uitgedoofde periode. En die, toen die ging, was het ook helemaal mis in één keer. Volgens de wetenschappers die er geweest zijn... is de kans 50% dat de Bolsja-Udina... Zal uitbarsten en dat kan in principe op ieder moment gebeuren. Oké, okay. nou daar zullen ze in Amerika blij mee zijn, want dan de, net aan de andere kant liggen Alaska, Canada, Verenigde Staten. Die zullen de hardste klappen krijgen, denk ik. En nou, het, het, het aparte aan dit soort dingen vind ik altijd, vind ik altijd heel. Dat vind ik eigenlijk dan nog, ja, mooi, is misschien rager, zeg maar. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze deze wereld kunnen maken of behoeden of kunnen redden of nou, zo. Nee hoor, dat gaat ze niet lukken. En, en, en, en, en, en, en dat is dus niet zo. Deze nee. wereld is eindig. Hoe had je het ook zou willen dat het niet waar is, maar deze wereld is eindig. Oh. Want als deze niet gaat, hè, er, er wordt ook al jaren gepraat over... Die Hele grote vulkaan die in Amerika onder Yellowstone Park. Ja, ligt. Yellowstone, ja, dat, ja daar komt net niet op dat, dat, is, hm. dat, dat is ook zo'n zo zo oh, vulkaan ja. die, die ze af en toe een klein beetje activiteit laat merken, zeg maar. Hm. En wetenschappers hebben daarvan gezegd dat, dat die sowieso een keer klapt. Hm. En als die klapt, dan vaagt hij de hele wereld weg. Nou, nou, de hele wereld in ieder geval, dat uh, gebied daar sowieso wel. Maar het, heeft ja, het, pro het, probleem, uist... het probleem wordt dan, hij maakt daar de meeste schade natuurlijk. Maar het probleem mm. is dat er zal zoveel, dat ding heeft zoveel roet en as in zich. dat Hij zal zo'n beetje de hele atmosfeer van de aarde bedekken met een dikke laag roet. Waardoor de zon er niet heen kan komen. Nou, in ieder geval, en... dat, dat, wat ik wel weet, dat is dus in het middeleeuwen, was zoveel stof in de lucht. Dat het gewoon, uh, vandaar de naam donkere middeleeuwen. Dat het gewoon de zon er, er, er nog maar nauwelijks doorheen kwam. En dat is pas ja. ergens uh, rond 1600 of zo, 1700. Toen begon de zon zich pas wat uh, gedragen zoals mm -hmm. het nu is, zeg maar. En, uh, dus ja, het heeft zo'n impact. Alleen, het gaat, uh, het gaat honderden jaren duren, Zo'n uh, oh, ja. dikke laag met uh, ja. stof en, en uh, mist of hoe je het noemt. Dus, uh... Ja, daar is toen een keer zo'n hele mooie documentaire over gemaakt. Die heb ik toen een keer zitten kijken. Oh, een wat een soort wat precies uh, zou krijg je daardoor ook, ah, okay. hè? Ja, ja hmm. je, je hebt geen zon meer. Dus, uh, en, uh, dat, dat we nou net van, van de week weer zo'n zo artikel leest van... ja NASA had dat uit voorzorg maar uh, uitgebracht... dat nadat de, meteor, de aarde voorbij is... maar er was een meteor onderweg met de aarde zo goed... Zo groot als een voetbalveld. En uh, NASA, die zei van, ja, de, de, hij ging op zoveel duizend kilometer, scheerde die langs de aarde heen. Maar als hij de aarde had geraakt, dan was dat gewoon eindeoefening einde oefening geweest. Nou, oh, dat is toch gelijk je, want uh, dat is maar... Uh... Ja, en, en NASA zichzelf van, ja, NASA zelf al zelf altijd gezegd van, ja, weet je, het, ooit gebeurt het een keer. Mm -hmm. Want er gaat iedere dag zoveel puin door de ruimte heen. En zoveel ja, delen van sterren die ooit geklapt zijn. Of planeten. Of, of andere brokstukken van, van andere hemellichamen. Zeg maar. Er gaat ja, er zoveel gedaan. En spelen dan de... bepaalde religies op in. van ja, dat is een straf van God. Maar ja, de mensen hadden die kennis van nu nog niet natuurlijk. Dus die geloofden dat allemaal. Weet je? Ja. Het dus is gewoon de natuur. Want de ijstijd. Uh, toen de ijstijd eindigde. Het valt gelijk met het verhaal van Adam en Eva. Dat is 40.000 jaar geleden. Want het Hof van Ede heeft echt bestaan. Hè? Heeft echt bestaan. Oh. En, nou, en wat is nou de oorzaak daarvan? Nou, Dat ga ik eens eventjes kort en bondig uitleggen. De mens stamt uit Afrika van oorsprong. We komen allemaal Onze eerste voorouders komen allemaal uit Afrika. De eerste waren de Aziaten, eh, nou, dat was later dan de Chinezen, dan, hè, die waren ook allemaal zwart toen dat tijd nog. Die zijn dan via eh, wat nu Israël heet, heeft het zich verspreid naar Azië toe. Die mensen zijn ook veranderd, eh, aangepast aan het klimaat, die zien daar nu Aziatisch uit. Want alle voorouders waren zwart. Nou, op een gegeven moment ging de hele wereld, dus alles kwam langs Babylon. Maar in Babylon had ook allerlei nationaliteiten en volkeren en rassen en noem maar op. Daar gaan we natuurlijk duizenden jaren overheen. Van daaruit heeft de mens zich verspreid. Nou, en dat is gebeurd vlak nadat de ijstijd eindigde. En toen heeft men dat verhaal uh, verzonnen. Uh, want het is, voor een deel klopt het en voor een deel klopt het weer niet. Men heeft er dan een religieus uh, sausje overheen gedaan. En ja, zo is dat een, een, een scheppingsverhaal ontstaan. Maar daarvoor waren er al mensen, rond 40.000 jaar geleden. En daarvoor had je ook al mensen, alleen we toen vroeger in Afrika. Ja. Ja, want de Europeanen waren de laatste immigranten eigenlijk uit Afrika. Want de Indianen, die zijn via, uh, kijk hoor, via Turkije. En zo langs Rusland en zo over de Noordpool. En daar kon je toen ook lopen nog, toen. Toen zijn, hebben ze Noord- en Zuid-Afrika uh, bevolkt. En daar met de Indianen vanaf. Dus ja, dat zijn... Ik heb het keile documentaire over gezien, hoe dat uh, ongeveer ontstaan is. Dus, uh... En gaan, natuurlijk gaan er duizenden en duizenden jaren overheen. Maar je ziet ook dat sommige communities gewoon uh, nog contact hadden met elkaar. De Maya-indianen. En uh, Egypte, die hadden ook contacten met elkaar. Want ze vonden bij die mummies hier ruïne. Nou, dat kon je nergens in Noord-Afrika vinden. Nergens. En uh, dat kon alleen nog maar uit Zuid-Amerika komen. Die koukabladeren, -kou die groeiden alleen maar daar. En piramides hebben ze over de hele wereld gevonden. Dat bleken uh, waarschijnlijk ook communicatiemiddelen geweest te zijn op de een of andere manier. Hoe weet men nog steeds niet. Maar er zit over de hele wereld piramides, alleen ja, ze worden niet zodanig herkend. Dan al toevallig dat de Inca's ook piramides maakte. Al zagen ze er misschien iets oh. anders uit. Maar er moet toch connectie geweest zijn of een oude beschaving geweest zijn. Bijvoorbeeld Atlantis of zoiets, weet je wel. Nou blijkt dat het verhaal van de Atlantis uh, blijkt uh, ergens een Grieks eiland te zijn. Daar waren ze al zo ver dat ze al uh, huizen bouwden met toiletten erin. Alleen geen spoelwater, maar het waren kleppen. En als je dan uh, naar de wc was geweest, dan trok je aan die klep en dan viel de stront in de beerput. Dus mensen hadden al straatverlichting. En dat was, die waren nog verder dan de Grieken nu, de Minosius, of weet ik hoe ze heeten, dat volk. En door een vulkaanuitbarsting in de Middellandse Zee is die beschaving verloren gegaan. Dus ja, als dat nooit was gebeurd, ja, en dan, dan had Griekenland en... een hele andere cultuur gehad. Veel hoger ontwikkeld als dat het toen was. En, en wie weet wat er voor die ijstijden geleefd heeft? Ja, dat weet je ook nooit, want we hebben geloof ik zes ijstijden gehad of zo. Er zijn heel ja. veel ijstijden geweest. Dat is ook een periode van 144.000 jaar, dat er ook weer wat verandert. Want je hebt niet alleen de dierenriem, maar je hebt ook nog een nog groter iets wat op een dierenriem lijkt. Want het, het schijnt dat, dat daar ook weer iets zit van een tijdsperiode. Dan we het de zilveren eeuw, de gouden eeuw, de koperen eeuw, de ijzeren eeuw. Aan een gegeven moment kom je weer op hetzelfde niveau als vroeger in Babylon. De eeuw. En dan kom je op deze tijd nu uit, want toen waren ze ook hoog, hoog ontwikkeld. Nou, wel, ik kan het niet vergelijken met nu met al die elektronica, maar ze waren wel hoog ontwikkeld. Maar, maar, maar zeg maar, we, misschien is deze tijd er ook al wel eens geweest. Dat, wie weet, wie weet, dat zou best eens kunnen. Dat kun, dat, dat kun je gewoon niet weten. Maar weet je wat het is? Weet je hoe lang die techniek die we nu hebben? Kijk naar 50 jaar geleden. 1969. Toen waren we ook behoorlijk hoog ontwikkeld, behoorlijk mag ik wel zeggen. Zelfs in de tijd van, uh, van Napoleon uh, waren we aardig uh, op weg. Maar in 1969 bijvoorbeeld, kon ook al heel veel, we konden zelfs een raket naar de maan uh, schieten met mensen erin. En die kwamen nog even terug ook. Kijk wat we nu hebben, dat had je toen in 1969 niet kunnen bedenken, wat je nu met een mobieltje kan. Dat was toen onmogelijk toen. Maar, maar, maar wat je vaak ziet en wat, wat ik dat vind, dat, dat zie je nou ook wel weer, is dat in tijden waarin zeg maar, um, de, de technische voorsprongen razendsnel gaan, dat juist de beschaving van de mensen steeds verder in elkaar zak. Zo, zo waren de Romeinen bijvoorbeeld hun tijden ver vooruit. Hè. die hadden allerlei uitvindingen en dingen en zo. Ja. En die waren, die waren technisch waren die heel erg vooruitstrevend. Zeker weten. Maar, ze maar ze gedroegen zich als beesten bijna. Ja, maar dat gebeurt Beetje. nu weer. En, de, en dat vind ik nu ook. Ja, de, de techniek gaat ja. steeds verder, verder vooruit. Maar ik kijk iedere dag naar het nieuws en, en, en lees de krant en, en zo en kijk de tv, dan zie je dat mensen zich echt weer als beesten gedragen. En dat was in de tijd van Babylon ook. Toen kreeg dat verval, want Babylon is ten onder gegaan door watertekort. Watertekort en oorlogen. En de mensen gingen zich ook steeds asocialer gedragen. Dat, dat zie je al in de hmm. Bijbel bijvoorbeeld. Dan zegt iedereen de Bijbel, maar de Bijbel is slechts een verzameling van allerlei geschriften die nog ouder zijn dan het christendom. Dus het heeft niks met geloof te maken allemaal. Het is gewoon een verzameling boeken. En daarvan heeft men weer een religie aangeplakt. Dat is het hele verhaal gewoon, want sommige dingen, daar zeg ik, ja, dat zou best eens kunnen kloppen, want het lijkt heel veel op onze wereld nu. En het is niet één keer gebeurd, maar misschien wel tien keer Daarom. Dus, <laughs> nou, ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik ga er een eind aan braaien. Ik ga nog één liedje zo draaien. Hartstikke mon En dan meen. gaan we afsluiten. Ik vond het hartstikke gezellig. Dit is goed. Ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Oké. Okay. Oké, okay, luidjes. We gaan nog één liedje draaien. En dat is de uh, Little Robot van Forget... Do I Raartjes, uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. We gaan uh, afsluiten. Dit was de podcast van zondag 9 juni 2019. Ik ben DJ Jaap en we hadden het uh, Jacco. En uh, ja, we zijn uh, vanaf volgende week zijn we er nog een keer met de podcast op Aloha Radio. En uh, ik zou zeggen. Bedankt uh, voor het luisteren en graag uh, tot de volgende keer. Nou, doei doei. Je hoeft niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl.